Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Winkels mogen volgende week weer een beetje open. plan is dat winkels vanaf volgende week woensdag weer open mogen, maar dan alleen voor afhalen. Even een trui passen of rustig door de winkelstraten struinen, dat zit er dus nog niet in. Helemaal zeker is het trouwens nog niet, want het kabinet is nog steeds bang voor de Britse coronavariant die een stuk besmettelijker is. Morgen hakken ze definitief de knoop door, dan is er ook weer een persconferentie. Bij alle grote testlocaties in Amsterdam komen nu ook blaastesten om te zien of iemand corona heeft of niet. Deze vrouw legt uit hoe het werkt. Ja, dat is een, een, een apparaat en als je daarin blaast, dan kunnen we binnen een paar minuten zien of iemand besmet is met het coronavirus of mogelijk besmet is deze blaastest wordt vandaag al gebruikt bij de teststraat in de RAI in Amsterdam. Uiteindelijk moet de blaastest op testplekken in heel Nederland gebruikt kunnen worden. Gooi de basisscholen pas open als alle juffen en meesters zijn gevaccineerd, zegt een groep leraren. Het plan is dat de basisscholen maandag weer open kunnen... maar een deel van de juffen en meesters is bang voor meer besmettingen bij zichzelf of collega's. Ze zijn een petitie gestart die is ook al ruim 17.000 keer ondertekend. En dit ga je niet meer horen in de trein. Wij hebben bij ons Starbucks koffie, vijf soorten thee... Koekers, stroopwafels, hele lekkere warme chocolademelk, drie smaken, kuppershoek, ook nog iets, kotterkoekjes, fruit pepermuntjes. een een heleboel in ieder geval. Ja, de NS stopt met de railcatering. De medewerkers waren door corona al aan het werk gezet in de stationswinkels en daar blijven ze ook. Volgens de NS waren reizigers altijd heel blij met de railcatering, maar levert het niet genoeg geld meer op. Een uniform, inclusief de bepakking, is geschonken aan het Spoorwegmuseum. Ik wens iedereen alvast... Van de het weer dan nog. In het noorden en midden kan het lokaal nog altijd glad zijn door ijzer. Verder is het in het hele land bewolkt vanmiddag. Temperatuur ligt tussen de 0 en de 5 graden. Morgen is er in het noorden kans op sneeuw en dan kan het opnieuw glad worden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het verkeer in het noorden en midden van het land moet rekening houden met gladheid door IJssel. Tot zover de verkeersinformatie.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 Uh, welkom bij de eerste maandag van de maand in februari. En echt een eerste eerste maandag van de maand. Ja, want het is 1 februari. februari vandaag. Ja, ja. ja vroeger dan de maand kunnen we niet beginnen in deze, Absoluut niet. Nee, zeker niet. En uh, welkom weer bij uh, een nieuwe maandelijkse uitzending van Rainbow Radio Zandwoord. En in het kader van Valentijnsdag... 14 hebben wij besloten, 40 ja. februari. Hebben wij besloten om deze uitzending aandacht te besteden aan de B van LHBTI+. En uh, toch eens even kijken van, wat is nou die B tussen de lesbisch, tussen de homo's, de transgenders en kortom, biseksualiteit? Daar gaan we het vandaag over hebben. En we zullen later in de uitzending gecorrigeerd worden dat biseksualiteit eigenlijk een achterhaalde term is. Maar daarvoor moet u even wachten tot het tweede uur. Goed, uh, we gaan beginnen. En uh, wat, uh, wat, uh, wat waar gaan we het vandaag eigenlijk allemaal verder over hebben? Uh, hoe ziet het eruit, Anja? Ja, nou, wat je al zei, hè, Valentijnsdag, biseksualiteit. Uh, uh, we gaan het hebben over. We gaan, we gaan uh, uh, Linda Duits interviewen. Die is uh, sociaal wetenschapper. En die heeft een onderzoek gedaan ook naar onder andere. Uh, ook in het algemeen over genders en dergelijke. Dan hebben we ook een interview met uh, Doreen de Lingen. Die heeft een, het boek geschreven. Uh, even checken hoe dat ook alweer heet. Dat uh, ben ik even kwijt. Um, feminist fataal heeft geschreven. Ja. En dan gaan we haar ook uh, over interviewen. Um, dus uh, ze is openlijk biseksueel ook. Dus dat, dat is ook een van de redenen waarom we haar, haar zeg maar, interviewen. Ja. Uh, en natuurlijk over haar boek. Um, dan hebben we het nog uh, over natuurlijk, zoals altijd, uh, actualiteiten. Zeker, daar gaan we zo direct mee beginnen. En in de tweede uur hebben we dan Joshua Sandberg van de stichting BiPlus... En die gaan we interviewen over wat de stichting eigenlijk behelst en uh, de website die erbij hoort. En een, uh, een reportage die uitgekomen is uh, met uh, feiten en cijfers. En dat is altijd wel interessant. Feitjes en cijfertjes, daar houden wij van. Want het is educatie, entertainment en uh, ja, natuurlijk informatie. En met de informatie gaan we beginnen... Um, want uh, ja, er is dus een internationale dag voor biseksualiteit. En die is weliswaar nog eventjes, uh, uh, dat duurt nog eventjes. Dat is namelijk op 23 september, dan is de dag voor biseksualiteit. En die is gekoppeld aan het gegeven dat Freddie Mercury in die maand jarig is. Omdat Freddie Mercury eigenlijk de eerste grote uh, ja, zeg, uh, uh, biseksuele... Uh, BW'er, yeah, bekende, bekende wereldartiest, was. Uh, en in het kader daarvan is 23 september uitgeroepen tot die dag. En voor de rest, wat is er eigenlijk allemaal te doen op dit moment uh, in de actualiteit? Nou, allereerst, we moeten even een beetje oppassen met gevaccineerd worden. Want het schijnt namelijk volgens een Israëlische rabbijn dat je de homo van kunt worden. En daar schrok ik toch wel een beetje van. En ik denk van, goh, bestond dat vaccinatieprogramma dan al veel langer dan... De dat weet ik. Eh, in, ja, de, in 1967. ja, ja. En misschien zijn wij toch inderdaad ooit in Gent... waar wij niks van weten. Daar We wij niks van weten. Ja, Dat kan je, je er van krijgen. Ja, natuurlijk. Nou ja, volgens deze rabbijn ja. Daniel Assor... Um, heeft het te maken met dat het vaccin een embryon, embryonaal substraat uh, bevat. En uh, ja, daar kun je dus inderdaad uh, ja, uh, tegenstrijdige neigingen van krijgen, zoals dat wordt gezegd. Gelukkig heeft de rest van de rabbijnen dit in Israël ook. Uh, volledig veroordeeld. <laughs> en is het eigenlijk uh, de categorie nonsens. Ja, precies. Um, wat wel leuk is is uh, te weten dat op 18 januari uh, DJ Beaumonde de heldenspeld van de gemeente Amsterdam heeft ontvangen. En DJ Beaumonde is natuurlijk eigenlijk toch een soort local hero voor Zandvoort. Omdat ze uh, zo'n beetje tijdens tijden, tijden elke Pride to the Beach uh, lekker haar platen draait. Waarop Zandvoort dan lekker uit zijn dak kan gaan. Ja, leuk. Of is Zandvoort Verdiend. vrouwelijk? Is het haar dak. Nou, laten we Zandvoort onzijdig maken. Hè? Vooral, het, vooral het, plus. Uit het dak. Het dak, uit het <laughs> dak gaat inderdaad. Ja. En Zandvoort <laughs> heeft geen dak natuurlijk. Nee, nee, helemaal niet. Kortom, wel zee. Er kunnen niet. alle kanten op. Ja, dan een, een positief nieuws over een wat zwaarder onderwerp. COC en tientallen andere organisaties... die hebben hun krachten gebundeld tegen zelfmoord. En zoals bekend, binnen de lhbti plus, uh, wereld komt uh, zelfdoding uh, frequenter voor... met name onder jongeren dan in de heterozin. Uh, onder leiding van staatssecretaris Blokhuis... heeft COC Nederland met 44 andere onder organisaties... de landelijke agenda suicidepreventie getekend... En Blokhuis stelt daar de komende vijf jaar 24 miljoen euro voor beschikbaar. De stichting 113 zelfmoordpreventie zal de aanpak coördineren. Ja, en wij vinden het wel altijd belangrijk dat mocht je op dit moment zelf aan zelfmoord denken of maak je je zorgen om iemand, praten over zelfdoding helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0 800 -1 -1 dan even weer een heel ander nieuws. En dan blikken we alweer wat verder op. Ja. Dat is in maart. De roze filmdagen die gaan door. En vorig jaar stond natuurlijk eigenlijk alles gepland... om uh, het doek inderdaad, helemaal uh, open gaan? te gooien. Ja, ja. En ja, toen kwam die de corona ja. om de hoek kijken... Toen is er in september een soort van uh, alternatieve Roorse Filmdagen geweest. Maar dit keer zijn ze helemaal gepokt en gemazeld. Van 11 tot 21 maart op de site Roorse Filmdagen. Alle informatie. Maar natuurlijk gaan we daar in maart sowieso eventjes nog op terugkomen. Uit, ja. En dan tot slot. Helemaal in het kader van deze uitzending. Hè, waarin de teken biseksualiteit uh, uh, centraal staat. De G-krant heeft een nieuwe columnist. Dat is Floor Brands. En zij is de nieuwe aanwinst van columniste van de Gaykrant Online. En met een enthousiaste groep mensen om zich heen... zet zij zich in voor de verborgen LHBT'ers, plussers. En zij draagt als B uit de LHBT regenboogpalet... haar maandelijkse steentje bij aan de Gaykrant. Dus mooi, dat leuk. is mooi, ja. actueel, verrassend nieuws. Speciaal voor deze uitzending. <laughs> Heel goed. En volgens mij gaan we nu... Muziek? Ja, ja? ja. ja en, en ook weer in het kader van, van biseksualiteit, want dat moeten we even noemen. Alle artiesten die vandaag gedraaid worden, die zijn op de een of andere manier verwant aan biseksualiteit. Bisexualiteit. Aan de B van LHBTI. Exact. We beginnen met waar de Freddie Freddie Mercury, die internationale dag voor uitgeroepen is: Freddie Mercury. I was born to love you. I was born to love you. every single beat of my heart Yes, I was born to take care of you uh, Every single day hey! Chevy with nothing to do, just rolling J E loving, lovin' And last night yeah we got with the dude I saw him he was looking at you So I said Hey he Cushlavin Sometimes I just wanna kiss Now nah, I could be a lipstick just for one night Girls just wanna have fun and have their fun trike yeah. I mean, say my, name, say my name, say my name, say my name It tastes good just running up your tongue, Blur. right? I put the smack on your lips, I'll so fuck her nah. up We ain't never heard of you cause you ain't done enough no. And I don't gotta introduce myself Cut. I'm too sexy, I seduce myself But. Seven figure, never need a nigga I steal your bitch, hop down Girls, girls van Rita Ora. En ja, zoals we al gezegd hadden... Elk nummer dat je in deze twee uur durende uitzending hoort, uh, heeft te maken met biseksualiteit. Dat wil zeggen, we draaien nummers van artiesten die zichzelf geprofileerd hebben als uh, pluriseksueel. Want dat is de term die we later straks gaan horen, hè? Heel goed. Ja, en ja. we horen straks eigenlijk nog veel meer informatie. Het is want, niet uh, LHB, maar LHP. LHP, t eigenlijk t <laughs> Ja, dat is wel een hele interessante. Zeg, uh, wist jij trouwens dat er eigenlijk een eigen vlag is voor de B in LHBTI+. Ik wist wel dat hij er was. Maar eerlijk gezegd uh, weet ik niet precies hoe die eruit ziet. Nee, nee nou, hij bestaat uit drie kleuren. Uh, namelijk uh, magenta, lavendel en blauw. En dan heb je bovenaan, dat is uh, de, de magenta. Onderaan is blauw. En die, ja, die weven natuurlijk zo'n beetje in elkaar... Ja. die vloeien in elkaar over. Magenta en is rood dus een, eigenlijk. Hè, een, eigenlijk zeggen, een, eigenlijk ja. rood, ja, inderdaad. Dus Heel ja. chic rood is dat ja. eigenlijk. Ja. Dus magenta, lavendel en blauw... en dat is dus de uh, vlag voor de, de P. of okay. De B. Ja, de, of, plu, ja, plu, ja. Rie, pluriseksueel. Pluriseksueel, ja. ja. Okay. En er valt nog meer informatie hier te vergaren... want aan ja. de telefoon hebben we... Linda Duits, als het goed is. Hallo. Hallo Linda. Goedemiddag. Hoi. Ho, kan je me goed horen? Ja, zeker. Ja, zeker. ja? oh super. Uh, Linda, we hebben jou uh, voor dit uh, interview uitgenodigd. Uh, met name heb ik een stukje gelezen wat jij geschreven hebt. En ik heb ook een stukje gezien waarbij je een presentatie gaf. Uh, jij bent sociaal wetenschapper en um, dat, dat weet ik. Maar stel je eens uh, verder voor. Um, uh, wie ben je, wat doe je en uh, op welke manier ben je gerelateerd aan de regenboogcommunity? Ik, ik zeg altijd, ik ben uh, uh, onderzoeker, publicist en uh, docent op het gebied van populaire cultuur en dan in het bijzonder op het vlak van, uh, van gender en seksualiteit. En dat betekent in de praktijk dat ik heel veel schrijf. Uh, ik schrijf columns, maar ook regelmatig opiniestukken. Uh, en die gaan vaak over, uh, over seks en seksualiteit. Uh, en uh, daarnaast geef ik les aan de universiteit. Soms bij mediastudies, uh, soms bij genderstudies. Maar en mijn onderwerpen zitten altijd een beetje uh, uh, in die hoek eigenlijk. Hm. En, um, uh, en dat gaat heel vaak over de, over de regenbooggemeenschap. Uh, dus ik schrijf over heel veel onderwerpen die uh, daaraan raken... of waar regenboogmensen uh, tegenaan lopen. Dus het gaat vaak over praktijken en identiteiten en dat soort dingen. Um, en ik zie mezelf ook wel als ally... Um, in die, uh, ...in die strijd... ...of nou ja, voor zover er uh, nog strijd is. Uh, ik denk ook dat... Uh, ...verslag doen zeg maar van de ontwikkelingen... ...is ook een beetje een vorm van... Uh, ...van strijden, denk ik altijd. Ja. ja. Heel goed. Nou, uh, dankjewel. Dat is uh, heel breed inderdaad. En, uh, uh, en ook wel... Heel specifiek dan wat jij zegt in, in, in de regenboogcommunity. Um, uh, uh, ja, je, je doet dus onderzoek hè en dan met name zeg je gericht ook op gender. En dan uh, uh, is mijn volgende vraag van heb je ook specifiek uh, biseksualiteit onderzocht? En wat is daar uitgekomen? Ja, dus ik heb een tijdje terug uh, uh, stuk gedaan naar eigenlijk de manier waarop biseksualiteit gerepresenteerd wordt in populaire cultuur. En dan vooral Amerikaanse populaire cultuur, dus films en series uh, die we allemaal graag kijken. Uh, uh, ja, wat ook een soort gedeelde uh, herinnering uh, geeft. En hoe worden die personages uh, daar nou eigenlijk neergezet? Uh, en uh, daaruit kwamen, ja, dat was eigenlijk een beetje bedroevend. Um, dus je ziet daarin dat heel vaak uh, die mensen als psychopathisch worden neergezet. Denk bijvoorbeeld aan Sharon Stone in Basic Instinct. Ja. Uh, die film herinner je je vast wel. Zeker. Ja. Um, ja, zeker. <laughs> of, als, uh, of als ontzettend uh, hyperseksueel. Uh, Wild Things is daar een voorbeeld van met, uh, met, met Dylan. Ja. Um, je, ziet, je ziet ook um, ja, dat is een trope. Dus Een trope is een, is een soort her terugkerend thema. Iets wat je veel terugziet. Je ziet ook een trope Um, van onsterfelijkheid. Dat is eigenlijk wel een grappige. Uh, dus als er een personage is... dan is dat soms een personage... dat al heel erg lang leeft. Dus uh, een vampier. vampier of op, andere, of op, een, op een andere manier dus honderden jaren oud is geworden. Met eigenlijk een beetje... dus het idee als je maar oud genoeg wordt... dan, uh, dan probeer je alles een keer in je leven... En maar dat onderzoek was dus eigenlijk, gaf uh, dat een best wel negatief uh, beeld. Bisexualiteit is ook vaak een tijdelijke fase. Um, iets waar je uitgroeit, of het bestaan van biseksualiteit wordt ook vaak miskend. Uh, en dat zijn dingen die je natuurlijk ook terugziet in de community. Dus uh, B-mensen, jullie hadden het net over, wat zijn nou poli? Plu uh, plu pluriseksueel. Plu ja. ja. Pluriseksueel. Yeah. Uh, uh, ik vind zelf de term bi-plus ook wel fijn. Hè? Dus met een plusje erachter yeah. om aan te geven dat het ook uh, pan-mensen kunnen zijn. Mm. Um, Um, maar dus uh, vaak um, uh, worden B-plus mensen ook in de scene zelf gediscrimineerd. Er wordt uh, door homo's of lesbo's gezegd van dit is maar tijdelijk of je bent gewoon nog niet echt uit de kast. Ja, um, ja. En dat, dat zie je dus in die populaire cultuur en vervolgens zie je dat terug uh, uh, in de echte wereld, om het maar even zo te zeggen. Mm -hmm. Maar dat onderzoek is al van een paar jaar geleden... En uh, ondertussen zijn er heel veel dingen veranderd. Uh, dus dat is eigenlijk de positieve boodschap. Uh, er zijn ontzettend veel series op dit moment... waarin je B-plus personages uh, terugziet. Het is echt in de afgelopen nou ja, drie, vier jaar... heeft dat echt een enorme vlucht genomen. En... Uh, dat heeft verschillende oorzaken, uh, maar ja, als ik nu een serie op Netflix aanzet, dan is de kans heel groot dat een van de personages ofwel al uit de kast is, uh, of B of Pan of Pluri, uh, of dat tijdens, uh, tijdens de serie gaat doen. Ja. Oké, okay, ja ja, grappig. ja, ja dat. Uh... En... Uh, Linde, je, je, je zei dat dat, dat heeft uh, een aantal oorzaken. Kun je vertellen wat, wat nou maakt zeg maar, dat vandaag de dag dat een stuk makkelijker is dan... eigenlijk net zoals bij de homo's en de lesbo's klassiek in de literatuur en in de film. Die gingen allemaal dood aan het einde van de film. Ja. Uh, en en, en dat, dat is nu bij, uh, bij de b uh, mensen inmiddels ook een beetje op de achtergrond verdwenen. Hoe komt dat? Nou ja, je ziet dat er, dat er um, sowieso uh, heel veel aandacht is eigenlijk voor, voor alle letters in de lettershoep. Dus LHBTQIA, P, nou ja, je kan er nog uh, wat meer ja. letters bij zetten. Ja. Uh, dat, het is sowieso een heel hot onderwerp. Hm. Uh, dat heeft er ook mee te maken, omdat mensen uit de regenbooggemeenschap uh, op sociale media veel lawaai maken... en veel aandacht vragen uh, voor de, dus, uh, diverse seksualiteiten... Je ziet daarnaast bovendien dat er veel interesse is in uh, queerness, in fluider zijn, ja. in dat alles, dat alle hokjes een beetje doorlopen. Dus dat we minder uh, ja, strikt zijn eigenlijk in de grenzen tussen tussen die verschillende hoekjes. En dat is heel gunstig geweest voor de acceptatie van, uh, van uh, die plusmensen. Maar er zit ook een verhaal uh, uh, over die streamingdiensten... waar we allemaal naar kijken. En dat is... Kijk, vroeger uh, uh, keken we nog allemaal uh, samen naar, uh, naar één of twee of drie zenders. En uh, was dat heel beperkt. Dus ook... De ruimte die er op televisie was, was ook heel beperkt. En dan zag je dat, dat kanalen zich richtten op de grootste gemene deler. Nou ja, dat, zijn dan, dat is dan eigenlijk altijd de hefro met uitzonderingen daar gelaten. Ah, ja. Nu hebben we die streamingdiensten. En die hebben eigenlijk heel erg de ruimte. Dus het is een oneindige bibliotheek eigenlijk uh, aan titels die ze kunnen aanbieden. En die streamingdiensten die weten ook dat op het moment dat je dus een serie maakt... waarin uh, er een heel diverse representatie is op seksueel vlak dat mensen zichzelf daarin herkennen... en dus eigenlijk ja, reclame gaan maken voor die serie... en dus ook voor het platform. Ja. Dus uh, een voorbeeld hiervan was toen uh, Netflix de serie Sense8 maakte... Oh, ja. uh, waar eigenlijk alle personages panseksueel in waren... Toen ging er echt... Iedereen in de community was zo ontzettend blij. Uh, uh, dus er werd ontzettend veel gedeeld en iedereen was heel enthousiast over die serie. En dat is natuurlijk heel gunstig voor Netflix, want dat betekent dat je... Ja, je hebt mensen die gratis reclame voor je maken, mensen die heel blij zijn met je content... en die dus daar een abonnement uh, op gaan nemen. En de pink dollar wordt dat wel eens uh, uh, genoemd. Ah. Um, en Netflix heeft daar, maakt daar heel goed gebruik van... En daar zit dus ook wel een beetje risico aan. Want de mensen die naar dat soort series kijken, ja, dat zijn dus ook vaak mensen die dus al uh, een beetje in de scene zitten of die al een hele hoge acceptatiegraad hebben. Eh, het zijn niet uh, uh, die, uh, ik heb nu de jongens van Urk even ja. op de die Ja, staan. Ja, precies. Dat soort, dat soort jongens zal niet snel kijken naar een als uh, post over transgender, over zwarte transgender mensen in New York aan het begin van de jaren mm -hmm. tachtig. Dus, um, aan de ene kant zie je dus heel diverse representatie, maar aan de andere kant zie je ook, ja, omdat we niet meer met z'n allen televisie kijken, dat, dat je dat je um, wel kritisch moet zijn op het bereik, zeg maar, dat die series hebben en dus ook op de op de emanciperende waarden eigenlijk die dat soort series kunnen hebben. Ja, dus enerzijds een, een, een, wat je zegt een positief nieuws... maar anderzijds moeten we ons ook weer niet rijk rekenen, of ons. Uh, het, het, het, het is toch een beetje een, een kwestie van wat we vandaag de dag hebben... Uh, living in your own bubble, om het zo maar te precies, zeggen. Precies, precies, ja. ja. ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay. uh, super interessant. Ja, zeker die combinatie van uh, wat jij dus uh, met media en, uh, en uh, dan de, de, de gender... Uh, die, die, die, daar hoor je dan inderdaad heel interessante uh, dingen uit. Uh, het is een heel leuke vakgebied ja, om je mee te gaan. Ja, me ja. ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, maar genoeg zijn we zo'n beetje wel aan het einde van, uh, van dit interview gekomen. Um, is er nog iets wat je aan de, aan de luisteraar kwijt zou willen? Um, oh, ik heb, als je dit allemaal interessant vindt, ik heb net een nieuw boek uit. Uh, dat heet Eindelijk weten wat seks is. Dus ah. als je meer wilt lezen uh, van het soort dingen waar ik waar ik me mee bezig hou, koop mijn boek bij je lokale boekhandel. Nou, Oké. Okay. Hartstikke mooi nou, en mooi, bestellen <laughs> tegenwoordig dan. Altijd even diezelfde vanuit wie je ja. zeker. En dat is, uh, uh, mooi dat je ook even benoemt dat dat bij de lokale boekhandel uh, doet. Ja. Dat we de lokale ondernemers inderdaad ondersteunen in uh, in deze tijden. Ja. Die hebben ja. het heel hard nodig. Ja. ja. ja. En bij hun bestellen en dan kunnen komen zij het thuis brengen. Weet ik, ik, had laatst, uh, ik, ja. ik woon zelf in Amsterdam en ik had laatst uh, uh, uh, bij twee boekhandels besteld en dan komt er inderdaad iemand op de fiets ja. een pakketje bij je brengen, Dus dat is sowieso al fantastisch. Ja, leuk. Ja, ja. Net als vroeger de melkboer, maar, dus Precies, niet de maar nu met de boekenboer. Ja, ja, dus misschien is het ook nog een leuk iemand, kan je er ook nog een flirt uit halen. Ah, nou, nou ja, helemaal Heel positief, positief natuurlijk. Wel op anderhalve meter afstand dan natuurlijk. Deze op afstand... Nou, super. Linda, ontzettend bedankt voor dit interview. Heel fijn. We hebben er veel van geleerd weer. En uh, um, nou, misschien tot de volgende keer. Heel graag gedaan. Dus super bedankt. Dag. Hallo. Dag, Linda. En we gaan eruit. Tenminste, dat wil zeggen, na dit interview... op naar een volgend interview met natuurlijk een klassieker eigenlijk wel... I Kissed the Girl van Katy Perry. is nu met Doreen praten. Doreen de Linge. Hallo oh, Dorien. Hé, hey, Dorien van Linge. Is het? Oh, van Linge. Oh, Oké, okay. had ik het verkeerd <laughs> opgeschreven. Van Linge. Oké. Okay. Um, uh, goedemiddag Dorien. Goedemiddag. <laughs> ik uh, heb jou de vragen uh, voor jou uh, al toegestuurd. Maar uh, ik ga ze toch stellen. Um, uh, we hebben jou gevraagd omdat wij uh, horen dat jij in ieder geval een relatie hebt met de regenboogcommunity um, wie ben je voor de luisteraar uh, wat doe je in het dagelijks leven en op welke manier ben je gerelateerd aan de regenboogcommunity nou ik ben Dorien van Lingen ik ben 26 en ik woon in Amsterdam ik ben schrijver ik heb een boek geschreven feminist van taal en ik schrijf voor de Volkskrant en daarnaast Studeer ik uh, sociologie en dan richting gender and sexuality studies. En hoe ik ge uh, geleerd ja, ben aan de regenboogcommunity is dat ik... Als zelf biseksueel of panseksueel ben, ik gebruik ik dat eigenlijk een beetje door elkaar. Mm -hmm. Dat betekent voor mij dat ik um, ja, niet hetero ben. Ik val op <laughs> mensen en niet per se op iemand. Uh, gender, ja. Yeah. Yeah. En ja, mijn eigen gender ben ik eigenlijk ook een beetje over in het midden. Ik voel me nooit helemaal 100% vrouw, ook niet helemaal man. Maar ik uh, weet dat nog niet helemaal en ik zie dat ook als iets fluïdus. Yeah. Ja, welkom. Ja. ja, leuk. Ja, ja. mooi. Ja. Um, Oké, okay, nou dus inderdaad, ik had, uh, uh, wij uh, hebben in een interview in het trouw gelezen, daar staat in dat je dus biseksueel seksueel bent, maar het is dus breder dan dat. Um, maar in die zin, uh, als, als pluriseksueel of panseksuele vrouw, uh, uh, heb jij. Um, uh, voel jij je geaccepteerd in? Uh, de LHBTI, uh, omgeving of niet? Um, nou, dat is wel een lastige vraag. Ik denk ook, ja, dat, dat verschilt natuurlijk heel erg per persoon. Ik kan ook niet vertreken over de hele community, maar het is wel, ik denk wel als biseksueel persoon dat je dan een beetje in het midden leeft en dat vond ik ook best wel moeilijk. En dat vind ik nog steeds wel moeilijk, dat je soms, dat je heel erg uh, ...geleerd wordt om in categorieën te denken in onze maatschappij. Dus of je bent hetero of je bent homo of les lesbisch. Maar er, we, we accepteren niet zo goed als mensen uh, ja, een beetje in het middenleven eigenlijk. Ik denk dat dat zowel voor gender als voor seksualiteit opgaat. Maar ja, ik denk dat door hetero's wordt je dan vaak gezien als iemand... Die, uh, nou ja, vrouwen worden vaak gezien als ze biseksueel zijn als ze of ze het voor de aandacht doen. Mm. En mannen worden gezien als eigenlijk homo, maar nog in ontkenning. En ik denk vanuit de, de, de les of gay community. Ja, wordt er weer gedacht van, oh je eindigt toch wel met een man of. Uh, je bent niet echt lesbisch. Ja, want dat, dat, dat, is, dat is inderdaad wel een punt. Hè? Dat we niet, niet alleen vanuit de, de hetero-wereld er uh, met een, uh, een, eigenlijk een gemankeerd oog naar gekeken wordt, om het zo maar even te zeggen. Maar ook vanuit de LHBT-community uh, uh, wordt toch ook gewoon gekeken: van ja, ja. Ah, je bent er gewoon nog niet uit. Uh, ja. Ja. Dus je durft geen keuze te maken. Je, uh, hè, dat, dat kan ook voor inderdaad dat genderfluide uh, zo zijn. Dat, uh, van, nou, je durft nog geen keuze te maken. Uh, uh, make your mind up hè, een beetje. Ja. Uh, dat kan, kan ik me voorstellen, inderdaad, dat dat ja. zou zo zou zijn. Vandaar ook. Dat denk ik denk ook helemaal niet, uit, niet helemaal uit het niets. Want voor veel mensen is misschien ook die seksuele kwaliteit een soort van springplank tot dat ze het echt durven. Te geven of tot die realisatie komen. En ik wil ook niet vergeten dat veel homo's of lesbo's wel ook wel veel gediscrimineerd worden. Dus mm -hmm. dat het ook. Ja, dan lijkt het van... oh, maar jij kan ook met een man zijn, bij wijze van spreken. Je hebt het veel makkelijker dan wij. Dus er zit ook weer allemaal van, van alles achter. Maar het is natuurlijk wel moeilijk als biseksueel persoon. Ja, ik, ik denk... Eh, voor, voor mezelf, als ik voor mezelf spreek... ik ben een lesbisch. En hm. dat, dat voelt wel gewoon van... dat ik thuis ben in die wereld. En, uh, en, uh, maar ik, kan, ik zou me kunnen voorstellen inderdaad... als je dus beide... Uh, je verliefd wordt op een mens... of je, je, je vindt mensen gewoon leuk... Dat, ja. dat, dat dat dan op die manier inderdaad lastiger is... om je ergens bij te horen, zeg maar. Ja, ja precies. In een hokje te passen. Uh, ja. Niet dat dat per se moet, zeker niet. <laughs> maar maar je, je merkt wel dat, dat, dat de wereld dat wel graag wil. In het algemeen. Dat is het, ja. ja. Want ja. ergens vind ik het ook wel fijn om niet uh, iets, <laughs> iets toe te zeggen... bij wijze van spreken, maar gewoon ja, dat, dat te accepteren. En ik vind het ook wel een mooie gedachte om gewoon mensen te vallen... en niet op uh, gender. Absoluut. Ja. ja, dat is ook mooi. Ja. ja. Nou, hartstikke goed. Uh, ik, ik, ik wil nog een vraag over jouw boek, uh, Feminist per Taal. Waar um, ja. uh, gaat het boek over? Behalve waarschijnlijk mm. over feminisme. Ik heb het niet gelezen. Dus uh, kan jij ons daar wat over vertellen? Ja, zeker. Ja, um, dat, dat idee is eigenlijk tot mij gekomen toen ik dus begon met studeren sociologie. Ik doe nu een master, dus Dit is iets van uh, acht jaar geleden of zo begon ik daarmee. En toen dacht ik eigenlijk, toen ik leerde over, ja, uh, meer over seksualiteit, meer over racisme, over uh, yeah, gender, over al die dingen, dat ik dacht, waarom leren we dit niet als we jonger zijn? Um, en ik dacht aan al de meidenbladen die ik altijd las op mijn zestiende, waar het alleen maar ging over hoe je snel uh, buikspieren kon krijgen of hoe je een man aan de haak kon slaan. En ik dacht, dat jammer eigenlijk, dat de jongere mensen die... Serieus nemen, want ik denk dat de jonge mensen ook heel goed kunnen leren over politiek of over racisme of over allerlei onderwerpen die wij als lastig zien, als we maar een beetje op een leuke manier over schrijven. Dus, ja. Nee, mo moeilijke onderwerpen aankaarten op een luchtige manier. Dus met, wel met wetenschap onderbouwd en met persoonlijke verhalen en verhalen van mensen om me heen. En uh, ja. Dus daar heb ik een boek over geschreven. Ja, nou mooi. Maar dat is al acht jaar geleden, begrijp ik? Nee, nee, nee. Oh, rekenen, Dat boek is nu één uh, jaar. Oh, oké, okay, oké. Okay. Want ik wou vragen, heeft het dan geen tijd voor een nieuw boek? Nee. Je, hebt, je hebt net een boek geschreven. Nou, ik heb zelf ook een boek geschreven. Ik, ik weet wat dat is. Dan ben je even aan het bijkomen van het feit ja. ja. dat je dit geschreven hebt. Dat is toch wel altijd een soort van, van bevalling. Met altijd een mooi product. Zeker weten. Doreen, wat mij fascineert aan de titel... is als je het hebt over feminist vataal... Um, dan, ...dan lijkt het alsof je je richt op een speciale doelgroep. Um, wat voor doelgroep dan? Uh, nou ja, de, de, de vrouw, denk ik, in het algemeen. <laughs> en en wat, wat dan het fatale is, uh, ben ik ook nieuwsgierig naar. Dus waarom deze titel? Ja, de titel is wel een, een, een, een wordplay op fanfataal natuurlijk. Ja. En Ik vond het eigenlijk vooral leuk, omdat het heel krachtig klonk... ...en omdat ik ook schrijf van, ja, ik vind... mijn geloof is dat femi feminisme niet alleen voor vrouwen is, maar eigenlijk voor iedereen die streeft naar radicale gelijkheid, zo noem ik het. Dus op het gebied van gender, op het gebied van huidskleur, klasse, noem maar op. Um, dus het is zeker niet alleen voor vrouwen. Ja, mooi. Maar ik vond het feminist fataal, vond het leuk, omdat het ook fataal vond ik, ja, het klinkt ook hard, maar het klinkt ook radicaal. En het is ook een contrast met de paarse, uh, roze uh, cover met een tekening van Bodil erop. En dan klinkt het wel lekker krachtig, vond ik. Ja, precies. Je ja. moet natuurlijk ook gewoon inderdaad eh, lekker commercieel van die boekenplank afspringen van <laughs> pak mij, lees mij, inderdaad. Ja, ja, hartstikke mooi. En mooi dat je die feministes inderdaad ook gewoon, zeg maar, eigenlijk toch ook gewoon weer in de pluriseksualiteit neerzet. Eh, dus uh, los van, van, van uh, gender in, uh, in deze. Ja. Ja, zeker. ja. Dat is zeker mooi. Dan heb ik nog een, een laatste vraag. Wil jij nog iets toevoegen aan dit interview? Um, nee, eigenlijk niet. Dank jullie wel dat jullie me hiervoor vroegen. En uh, ja, ik zou het leuk vinden als mensen mijn boek lezen... en me laten weten wat ze ervan vinden... en of ze nog aanmerking of kritiek hebben. Uh, dat is altijd leuk om te horen. En als ze willen reageren op jouw boek... waar kunnen ze, dat dan, waar kunnen ze de reacties achterlaten? Nou, ze kunnen mij een berichtje sturen bijvoorbeeld op Instagram. Dat is uh, gewoon mijn naam Dorien van Lingen. Ja, dat moet ja, makkelijk te vinden simpel, zijn tegenwoordig, ja, toch? Precies. Ja, precies. Okay. <laughs> nou, fantastisch. Dorien, daar is me alleen nog maar om je heel hartelijk te danken... voor uh, dit interview. En uh, ja, misschien tot, uh, tot de volgende keer. Dat dus wil je je nog yeah. eens een keer uit, uitnodigen voor uh, een interview. En misschien Lekker. live uh, uh, op de radio. Of uh, de Pride, of wat dan ook. Uh, het kan interessant zijn. En we gaan zeker ja, je boek in lekker. En we gaan jouw boek promoten. Uh, yes. <laughs> hey, dankjewel. Dank jullie wel. Dag. Dag, dag. Doeg. -da. Ja, dan zijn we alweer aangekomen aan het allerlaatste uh, gedeelte... van dit Eerste Uur Rainbow Radio Zandvoort. En uh, we gaan eruit met Jesse J. Met Domino. Even wat minuten over. Dus we gaan eruit met een toegift. De Gay Song van Jenna Anne. Hey, I'm coming out. The closet kept me in. In terms of gay. There's so much. Don't so know where to begin. No, I don't like boys. There's too much men and men. Then I'm a girl that wants girl to win Sue me if I'm different Or sue me if you can Sorry that I'd pick k 2 over any man I'm Ellen when she's younger I'm Lindsay without Sam I'm Rosie's homo fanny pack I'm Spashley's biggest fan I'm gay, I'm really gay I'm super duper gay their hair, I love the way they move, nope, not questioning, I've got nothing to prove, why, force myself to forget what I love, I'm here, I'm queer, Dyke, pioneer, I'm all of the above. super gay I'm gayer than a rainbow I'm gayer than I'll say I'm gay I'm really gay I'm truly very gay You caught me, I'm a lesbian And I like it that way I hope by now you realize I hope I've made get our bounces off the charts. I'm less from ear to ear. This may be much homo, but darling, gaming's cheer. So smile if you're lesbian. Hell, smile if you're queen.